de Staten is de BMW een geliefde auto. In China was de verkoopstijging het grootst. Maar dat gold vorig jaar voor alle automerken. Het weer vanavond is nog helder. Vannacht zwaar bewolkt en vanuit het zuidwesten regen. Morgen bewolkt en ook regenachtig. In het oosten en in de ochtend nog kans op winterse neerslag en kans op gladheid. Het wordt morgen tussen de vier... BeachNet.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 Ja, fm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 I've never felt this way before And I swear This is true And I owe it all to you Ooh, I'm the party application rocking just like that. This is International Big Mega Radio Smasher. Christophe, having a good time with you. I'm telling you, I, I hate the time of my life. van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Oh hey guys, how are you doing man? Hey, hi. Oh Jay, what's going on? Well, there's not much going on. The only thing that's going on is, we're back. And this time, we're the serious. There's only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 Yeah.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 You should Op cel gaan, wonen. gaan ze kalop bos? klonen? Oeh. Heb ik acht verstopte vaten? Kan ik morgen niet meer praten? Val ik uit een raamkozijn? Zal ik nooit meer dronken zijn? Het maar niet, maar het is mijn dag. Het is mijn dag. Als op de Duitsers komen? het e is mijn dag. Bent je het is mooie? Het is mijn dag. Eet orstlachje, het uitjes. is mijn dag. Stel maar aan, mijn dag. Wel. Nee, echt niet serieus Het is echt mijn dag, niet serieus niet. Echt Wel. Nee, Mijn dag. Wel. Het is mijn dag. Oh mama! Echt een hartstikke lachen. MUZIEK Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Raymond Seré met het NOS Journaal. De ministers Opstelten van Justitie en Schippers van Volksgezondheid... hebben een bezoek gebracht aan Moerdijk. Minister Opstelten zegt maar weinig branden te kennen met zo'n impact... en hij spreekt dan ook van een ramp... VM doet nog altijd onderzoek naar de roetdeeltjes die in de omgeving van Moerdijk zijn neergedwaald. Later vandaag worden daar resultaten van verwacht. De Limburgse dorpen Itteren en Borgharen zijn weer over de weg bereikbaar. Op de toegangswegen van de dorpen bij Maastricht staat geen water meer. In Zuid-Limburg zakt inmiddels het waterpeil van de Maas. In het noorden van Limburg wordt in de loop van de avond de piek verwacht. Rijkswaterstaat zegt daarvoor voldoende voorzorgsmaatregelen te hebben genomen. De gemeente Deventer bereidt zich voor op een mogelijke overstroming van de IJssel. Er wordt nu een noodkering aangelegd van grote zakken zand. Woensdag wordt in Deventer uit Voorzorg de eerste straat afgezet. De gemeente verwacht dat de Wellenkade donderdag overstroomt. In de omgeving heeft het waterschap dijkbewaking ingesteld. In het Noordzeekanaal bij Amsterdam is na een aanvaring meer stookolie gelekt dan gedacht. Een binnenvaarttanker kwam vorige week in aanvaring en heeft naar nu blijkt zeker 250.000 liter olie gelekt. De dierenambulance Amsterdam heeft bij het Noordzeekanaal minstens 100 dode vogels gevonden die besmeurd zijn met olie. De lekkende tanker is naar een haven gesleept. Bij gevechten in Soedan zijn ongeveer 30 mensen omgekomen. Een Arabische stam zou in samenwerking met militanten uit Noord-Soedan een dorp in het midden van het land hebben aangevallen.